U hoort wat rondzingen, maar dat geeft niet. We gaan verder. Heeft iemand een mededeling over belangen en betrokkenheid? Niemand. U mag voor de rest van de vergadering u mag schudden wat u wilt, maar ik heb liever dat u uw hand opsteekt als u het woord vraagt, of dat u anders in ieder geval heel erg duidelijk maakt dat u wat zeggen wilt. Want ik ben bang dat ik u toch misschien ongehoopt over het hoofd zie straks. En niet onverhoopt, maar ook zeker ongewild. Gezien de hoeveelheid onderwerpen die op de agenda staan en het feit dat er digitaal vergaderd wordt... ...verzoek ik u zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Daarom wil ik met u de volgende afspraken maken. Technische vragen heeft u voor de vergadering kunnen stellen. Dus mijn bezoek aan u is om deze niet alsnog nu tijdens de vergadering te stellen. Ik zal bij de bespreking van de agendapunten alle fracties om de beurt opnoemen... en aan u vragen wie namens de fractie het woord wil voeren. Waar mogelijk vraag ik u om de agendapunt af te doen in één termijn. En ik kijk ook daarbij natuurlijk uitdrukkelijk naar uw reactie. Vaststellen, agenda. Gaat de commissie akkoord met de agenda? Ik kijk u al aan als u wilt knikken. U knikt allen, alleen meneer Van Tichelen niet... Meneer Vertiger is ook akkoord. Ja, meneer Vertigl is ook akkoord. Dan stel ik hiermee de agenda vast. Mededeling van het college. Zijn er mededelingen vanuit het college? Ik kijk nu naar de voorzitter van het college. Die schudt nee. Dank Gaat uw gang. Meneer Molenburg, uw microfoon staat toch gesloten? U staat toch op mute? Misschien, als u wat wil zeggen, dan uh, graag, maar dan moet u nu eerst unmute. Ik gaf, alleen, ik gaf alleen aan dat de heer Bluis het woord wilde, uh, want die straks de rondop. op. Oké, okay, dank u. Meneer Bluis, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, een korte mededeling. Uh, vanmiddag, uh, rond de uur of één, um, is uh, de overeenkomst getekend dat uh, de Kei uh, zijn woningbezit heeft uh, overgedragen aan pre-wonen. Dat hebben we digitaal een beetje gevierd met elkaar, maar ik wilde dat toch nog even mededelen. Gemeenteraad. Nog dank voor uh, uw instemming met de raadsbesluiten daarvoor. Maar het heugelijke feit heeft toch plaatsgevonden. Dus laten we hopen en verwachten ook dat we met Pew een hele goede nieuwe volkshuisvesting in Zandvoort hebben. Dank u voor deze mededeling. Hiermee is de formele commandooverdracht dus voltrokken. Vast agendapunt. Corona-update. Meneer Molenburg, mag ik u het woord geven? Uh, dank u wel, uh, voorzitter. En, nou, fijn dat we op deze manier in ieder geval elkaar uh, uh, kunnen treffen. Helaas niet fysiek, maar wel uh, op deze digitale manier. Um, en dat is allemaal het gevolg van uh, het coronavirus en de daaruit volgende crisis. Uh, ik wil u graag uh, meenemen in een paar hoofdlijnen die op dit moment uh, plaatsvinden. Uh, het zal u niet ontgaan zijn dat per vandaag 1 december de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19. Oftewel de coronawet zijn ingegaan. Een wet die in beginsel gaat gelden voor drie maanden. Uh, en die de huidige noodverordeningen gaat vervangen. Die zijn ingesteld uh, om met name de maatregelen die nodig zijn om het virus te bezweren. Uh, om die goed door te kunnen voeren. De uh, ratio daarachter was dat die noodverordeningen nooit bedoeld waren om voor lange termijn te gelden. Uh, ...en nu van een betere juridische basis kunnen worden voorzien. Wat dat betekent is dat de wet vanaf nu de basis is... ...en op basis van uh, ministeriële regelingen de uitwerking daar verder uh, plaatsvindt. Um, dat betekent in ieder geval ook dat de wet um, aangeeft dat daar waar tot voor kort... ...de um, uh, verhouding tussen gemeente, rijk en veiligheidsregio's enerzijds... ...nu weer verschuift naar een rol voor de gemeente waarbij de ministerie de regelingen voorschrijven wat de maatregelen zijn. Um, de veiligheidsregio daar een stap terug in doet en tegelijkertijd er wel een bepaalde mate van lokale ruimte blijft bestaan uh, om ook een, uh, een eigen invulling te kunnen geven. Daar moeten we ons niet te veel bij voorstellen. Dat zit in feite op drie punten. Dat is uh, de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen, bijvoorbeeld waar het gaat om groepsgrootte, Um, de, de vorm en de inhoud van evenementen. Dat is één uh, mogelijkheid. Uh, twee um, is dat uh, de, een groot deel van de handhaving ook weer teruggaat naar de gemeente. Uh, en tegelijkertijd ook dat er uh, bij de gemeente nog een deel van de bevoegdheid terugkomt om te bepalen um, wat de plaatsen op, welke maatregelen op bepaalde plaatsen wel of niet ...nodig en mogelijk zijn. Nogmaals, dat is een beperkte ruimte... ...want dat moet allemaal passen binnen wat er in die ministeriële regelingen als ruimte is aangegeven. En daar valt dus een bepaalde bandbreedte in die als gemeente zelf is in te vullen. Um, ik wil met u in ieder geval de afspraak maken... ...dat wij waar mogelijk de landelijke richtlijnen en de ministeriële richtlijnen volgen. Ik kom straks nog even op de rol van de veiligheidsregio. Uh, maar u wel periodiek goed op de hoogte houden van wat speelt er... We hebben tot nu toe, hebben we steeds door middel van brieven in de richting van de raad, we aangegeven wat de maatregelen zijn. Dat met name via de veiligheidsregio ook doorgespeeld. Uh, we willen in ieder geval op dat punt ook gewoon dat continueren en zorgen dat u goed op de hoogte bent. En dat we ook daar waar uh, ook regionaal nog afspraken gemaakt worden, u op de hoogte stellen. En waar het echt gaat om lokale invulling, dat we ook zorgen dat u zo snel mogelijk daarbij uh, bij betrokken bent. Belangrijk element uh, bij die, ook die lokale invulling is dat met name de noodzakelijkheid en de proportionaliteit van de maatregelen die je ook lokaal invult goed aangegeven moeten zijn. Um, en nogmaals, dat betekent dus dat we niet zomaar uh, alle vrijheid hebben, maar dat er wel een mate van sturing in kan zitten die we nog lokaal meenemen. We werken, uh, ik kan niet anders zeggen, uitstekend samen in de veiligheidsregio. Tot nu toe hebben wij gewerkt onder een, uh, een zogenaamde grip 4 opschaling. Ehm... Um, we, eigenlijk werken wij op een manier samen dat wij zeggen... Eh, die opschaling zou wat ons betreft niet noodzakelijk zijn om voor te zetten... maar er is in ieder geval landelijk besloten... om binnen alle veiligheidsregio's voorlopig die situatie overeind te laten... met in achtneming van datgene wat de nieuwe wet voorschrijft. Dat betekent dat onder die nieuwe g situatie ook de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio verandert. Daar waar die eh, tot nu toe een grotere verantwoordelijkheid had en dat in nauw overleg met de lokale burgemeesters deed... blijven er in feite een aantal rollen over. Dat is in de eerste plaats um, het, het coördineren en regisseren van een aantal lokale zaken. De informatieplicht vanuit de regio in de richting van de minister. En ook waar het gaat om de specifieke rol op het gebied van de volksgezondheid... Uh, maatregelen op het gebied van isolatie en quarantaine als die echt verplichtend moeten worden opgelegd dan komt daar de voorzitter van de veiligheidsregio ook om uh, uh, um de hoek um, nogmaals, wij hebben uh, besloten om uh, de structuur zoals we die kennen van overleg onderling uh, binnen de veiligheidsregio met de negen gemeenten, wij overleggen minimaal één keer per week op dit moment uh, als burgemeesters om die ook uh, zoveel mogelijk voor te zetten uh, om ook zoveel mogelijk regionale afstemming te bereiken... en te zorgen dat daar waar we echt met elkaar kunnen optrekken... dat ook zoveel mogelijk kunnen blijven doen. Omdat tot nu toe het heel goed uh, gaat uh, om op die wijze te zorgen... dat er geen grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. Um, dat met betrekking tot de structuur. Um, dan, zoals u weet is er vandaag ook een uh, uh, verplichting... om binnen publiek openbare ruimtes een mondkapje te dragen... Misschien goed om te melden dat binnen het handhavingskader afgesproken is om zoveel mogelijk in eerste instantie uit te gaan van aanspreken uh, en ook te zorgen dat uh, ondernemers die daarmee te maken hebben zoveel mogelijk ondersteund worden. Om dat uh, uh, ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid uh, uh, en met hun publiek daarmee te kunnen omgaan en tegelijkertijd uh, ja, daar waar echt het noodzakelijk is om op te treden. Maar we hebben in ieder geval gezegd, het moet aanspreken zijn. Het moet ook echt zorgen dat we dat gesprek aangaan. Uh, en wat ons betreft is het, het harde handhaven uh, een, een mogelijkheid die we hebben. En tegelijkertijd ook iets waarvan we zeggen, van, nou, we gaan eerst gewoon echt zorgen dat we het op basis van het gesprek uh, ook, uh, ook aangaan. Um, dan nog even kort, uh, dat is een, een, een, ja, een korte mededeling, maar um, dat betreft ook... Uh, het verloop van de, uh, de cijfers in Zandvoort, uh, ja, ik weet niet of u ze dagelijks volgt... ...maar dat betekent in ieder geval dat wij kunnen constateren dat we binnen de regio um, in, een, uh, in een omstandigheid zitten... ...dat het relatief uh, uh, goed gaat en meevalt. Daar tellen wij elke dag onze zegeningen en ik blijf benadrukken uh, dat het ook elk moment weer anders kan zijn... ...op het moment dat er pieken ontstaan. Maar ik ben daar in ieder geval op dit moment uh, bijzonder dankbaar voor dat het op deze manier uh, gaat. Uh, voorzitter, dat was uh, mijn korte corona-update voor zover. Dank u vriendelijk, meneer Wolburg. Heeft iemand daar een korte vraag of een toelichtende vraag over? Nee, dan sluit ik hiermee dit punt af. En ik neem nogmaals, hartelijk dank hiervoor. De rondvraag. Mag ik even de reden vragen of zij iets hebben voor de rondvraag? Ja, meneer Van Tichelen, gaat uw gang. Meneer van ja, Voorzitter, uh, dank u wel. Uh, voor de tweede keer uh, werd het opsteken van mijn uh, hand uh, genegeerd. Ik hoop niet dat dat voor de rest van de vergadering een vaste gewoonte gaat worden. Meneer van Tegeren, even re re reageren. Ik zie uw hand niet. Als u uw hand, u, u, hand u niet tegen uw gezicht houdt misschien. Ik klik op een handje hier. Uh, dat moet ik niet meer doen. Ik moet het gewoon visueel doen, begrijp ik. Ja, zelfs dat handje Dus waar u op klikt. Ja. Ik zie geen handje. Die is geen handje. Nee. Dat is niet handig. <laughs> nou, oké. Okay. Even ter zake. Ik kijk dus naar die uh, fysieke hand. Ik heb de burgemeester even. een toelichtende vraag ten aanzien van uh, artikel 2a, punt in de wetgeving, de, de uitzonderingsregeling. Uh, uh, ik heb gemerkt dat de ene supermarktketen zegt: van Nou, komt u zonder mondkapje binnen. Dan gaan we ervan uit dat u daar een medische reden voor heeft. We gaan niet uh, ons bemoeien met de medische gegevens van onze klanten. En een andere supermarkt hey Kate, die zegt van zonder mondkapje komt u er niet in. Dus er wordt verschillend mee omgegaan. Uh, gaan we ervoor zorgen in Standvoort dat in ieder geval binnen onze gemeente daar een eenduidigheid in komt? Of uh, hoe gaan we daarmee om? Dat daar ben ik even Duidelijk. niet doen. ik ja, kan er helder in zijn. Het laatste is uh, uh, in ieder geval de, de, de norm. Dat is dat binnen die publieke ruimte, uh, en dat is dus ook de supermarkt, dat mondkapje verplicht is. Uh, als mensen een dwingende medische reden hebben, dan kan daarvoor worden afgezien. En wij zijn in nauw overleg in ieder geval met alle uh, retailers in Zandvoort. En die worden ook op dat moment, uh, punt zowel via brancheorganisaties als via de gemeente aangesproken om in ieder geval de maatregel ook goed na te leven. Dank u meneer Molenburg. Dan ga ik nu over naar de rondvraag. De rondvraag, zoals gesteld in agenda punt 4. Ik kijk nauwkeurig naar het scherm en ik zie niemand de handen steken. Dan is hiermee de rondvraag voorbij en dan dank ik u vriendelijk voor deze inbreng. Benoemingsleden, welstandscommissie, agenda punt 5. De commissie voor welstand en monumenten bestaat uit vier leden. Twee van de huidige leden moeten wegens het aflopen van hun termijn worden vervangen. Een derde lid heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de commissie te willen beëindigen... ...wegens drukke werkzaamheden van zijn architectenbureau. Hierdoor wordt voorgesteld om drie nieuwe leden te benoemen. Er zijn geen insprekers. Aan wie mag ik het woord geven? Mag ik beginnen met D66. Ik noem maar uw naam. Als u niets te melden heeft, is het ook... Nee, nee, voorzitter. Het is gewoon een hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel. VVD. Ja, dank voorzitter. Voor de VVD zit geen hamerstuk. Niet omdat wij twijfels hebben over de geschiktheid van de genoemde kandidaten. Het ziet eruit alsof het hele geschikte kandidaten zijn. Dus daarover niks op aan te merken. Maar de VVD heeft wel principiële moeite met het instituut van de welstandscommissie... en de manier op dat de zandvoort in is gericht... En daarom zullen wij, eh, net zoals de afgelopen paar jaar, ook tegen de benoeming van deze leden stemmen. Maar nogmaals, dat is niet, niet een disqualificatie over deze individu, want die lijken mij zeer geschikt. Maar voor een instituut dat we helaas eh, niet willen werken. Dank u, vriendelijk. Ik ga nu naar het OPZ. Iemand van het OPZ? Ik steun de woorden van de heer Hendriks. Dank u, Frielk, meneer Kramer. Ik, eh, CDA? Iemand van CDS? Oh, ja. ja, dank u. Ik ben, ik ben er. En wij willen de evaluatie niet voor de voet lopen. Die komt in 2021, in het eerste kwartaal. En we wachten uh, dan natuurlijk af wat de voordelen en nadelen zijn. Dus wij kunnen dit besluit steunen. En voor ons zou het een hamerstuk zijn. Dank u vriendelijk, meneer Mettes. PVV, meneer Van Tichelen. Ja, voorzitter, dank u wel. Het instituut op zich uh, staat niet op de agenda, dus daar gaan we gewoon niks over zeggen. Het gaat om de benoeming van de kandidaten en die steunen wij gewoon. Dank u wel. Dank u, Zierik. GroenLinks. Niet aanwezig. Jawel, wel aanwezig, sorry. sorry. Hi. <laughs> GroenLinks is GroenLinks wel Wie hoor ik? En... Junnekeuning. Namelijk niemand. Hè? Nee, oh, mijn camera zet eruit. Maar. Ik uit, maar, uh... maar uh... Die moet aan, Jure. Moet die aan? Nou, dan doe ik die wel. Dan wel. Die wel. Zit u mij nu wel? Zit u mij nu wel? Dag, Juren. Hoi. Jure, zegt u waar. De Keuning, ga je gaan. Is, is het ook een hamerstuk? Uh, is helemaal Hamerstuk, niet PvdA, aan wie mag ik het Stuk. woord geven? Uh, bedankt, voorzitter, aan mij. Um, ja, voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u wel, ik kijk alleen het Gbz nog. Ja, Gbz had al een hele tijd een handje opgestoken, maar die is blijkbaar niet gezien. Geen enkel probleem. Maar ik wilde wel even reageren op wat de VVD heeft uh, medegedeeld nu net. En tot Dat mijn verbazing, Gbz. <laughs> maar ook Dat was ook nog niet helemaal goed. Mevrouw de Veld gaat de gang. Is het vorige wel gehoord of? Uh, ik hoorde dat u iets wilde zeggen naar aanleiding van de opmerking van de VVD. Ja, en klopt. De opmerking van de OPZ. Klopt, klopt helemaal. Uh, dat OPZ nu iedereen tegen is, verbaast mij. Van de VVD verbaast het mij niet. Die zijn principieel altijd tegen deze commissie geweest. Alleen zitten we nu wel in een rare coronatijd. En dat betekent dat deze mensen dus totaal niet benoemd kunnen worden. We kunnen ze benoemen of per acclamatie of door schriftelijke stemming. En de schriftelijke stemming wordt een beetje lastig. Aangezien we deze raadsvergadering ook uh, niet fysiek bij, bijeen zullen zijn. Dus ik wil vragen aan beide partijen om dit keer er overheen te stappen. En te zorgen dat er wel mensen benoemd kunnen worden. Zodat de commissie door kan gaan. Als u dit nu doorzet, dan, dan begrijp ik niet meer waarmee u bezig bent. Dank u, vrienden van de Veld. Zoals u weet is dit een commissievergadering. Hierna komt nog een raadsvergadering waarin de stemming wel of niet besproken gaat worden. Dus u krijgt nog een tweede gelegenheid. Mag ik daar nog even op reageren? Ja, natuurlijk. Dit, dit besluit kan niet in de raad komen omdat er niet gestemd kan worden. Dat is wat ik hiermee poog te zeggen. Wat staat er al bij conclusie in uh, de toelichting? Kan niet gestemd worden, Moet schriftelijk of per acclamatie. Ik ga u nog even een toelichting geven. Ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben, maar ik neem maar af wel. Over het stemproces ontvangt u nog nadere informatie van de grieft. Het is een heel kort verhaal, maar alles wordt nog uitgelegd over hoe dit soort zaken gaat. dit op te pakken. Maar uw woorden worden overgenomen en het is duidelijk. Dank u mevrouw Van der Veld. Peter, meneer Kramer, hoor ik daar ja, steeds de hand op? Ik wil nog even reageren op mevrouw Van der Veld, waarom wij nu wel tegen zijn. In 2019. Als ik het goed heb, 19 december hebben wij ook uh, zeg maar, uh, een voorstel gekregen... om te stemmen voor leden van uh, de commissie Welstand. Uh, en daarbij is de toezegging gedaan dat wij het dit jaar een evaluatie zouden houden... om over het instituut te praten. En uh, nou, uh, Die toezegging is niet nagekomen en die staat nu voor het derde kwartaal. En voor ons is het dan een, een reden om uh, nu... Uh, uh, ...tegen te stemmen. Dank u meneer Kramer. We nemen, dit, uh, we nemen hier van actie... ...en notitie. Uh, uh, ik sluit hiermee dit agendapunt af... ...met de opmerking dat het in ieder geval nog... ...ja, ik wat te geven ...hoe dit verder afgehandeld moet worden. Hartelijk dank. Heeft iemand nog opmerking? Nee. Ik zit met een lastig scherm. Ik kan geen handjes zien. Dus het, gaat, het lijkt wel klungelig... ...maar ik probeer toch u alle rechten en aandacht te geven. Punt 6. Normenkader financiële rechtmatigheid 2020 en 2021 gemeente Zandvoort. Inleiding. Het normenkader financiële rechtmatigheid 2021 betreft de inventarisatie van de relevante regelgeving over de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant. Bij die controle moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Voor zover het handelingen betreft waaruit ministeriële gevolgen voorkomen die in de jaarrekening dienen te worden verantwoord. Er zijn enkele wij tekstuele wijzigingen aangebracht in de stukken. En op raadsnet staan de juiste versies. Hiervoor al onze rondsvuldigingen. Er hebben zich geen aansprekers gemeld. De zal is nog steeds leeg. En de heer Hendricks vraagt om namens de Calus commissie het woord te voeren. Mag ik dan ook gelijk maar meneer Hendricks het woord geven. Meneer Hendricks, gaat u gang. Nou, dat kan ik vrij kort doen. Voorzitter, de accountantscommissie heeft uh, over, de, over onhandel dit stuk uh, vergaderd. Toen bleek inderdaad dat het een aantal uh, verwijzingen niet helemaal uh, actueel uh, waren. Er werd verwezen naar een oude verordening en naar een verkeerd uh, begrotingshoofdstuk uh, uh, uit mijn hoofd. En de wet daar heeft toegezegd om dat aan te passen. En dat is gebeurd, exact zoals u dat net uh, toelicht. En verder had de accountscommissie over dit stuk geen, uh, geen nadere opmerkingen. Dank u wel. Meneer Hendricks, ik geef dan het woord aan de commissie. Aan wie mag ik het woord geven die er wat, wat wil melden? Zwaai rustig, geneer u niet. Ik zie niemand. Ja, meneer Van Tichelen. Meneer Van Tichelen, gaat u gaan. Ja, heel kort hoor, voorzitter. We hebben de indruk dat er hier, zeker na de correcties, goed werk is geleverd. En wat ons betreft is dit een hamerstuk. Dank u wel. Dank u, Vriendelijk. Mag ik dan, voor ik het woord geef aan meneer Bluis, ook voor de andere aardelijke reactie verwachten? Ik zie helemaal niets. Dan geef ik nu het woord aan meneer Bluis. Meneer Bluis, bent u aanwezig? Ja, ik ben aanwezig, maar volgens mij zijn mij geen vragen gesteld. Ik dank de accountcommissie waar we gezamenlijk uh, dat besproken hebben... Horen, dat ze het ondersteunen en volgens mij, ik begrijp nu dat het een hamerstuk is. Dat ga ik nog even weten, want dan kan ik me daarop voorbereiden. Ik heb dat gevoel ook, maar ik wil het voor een middel die instemming hebben. Geachte leden, mag ik aannemen dat u het ook een hamerstuk vindt? Knikt u even als u wilt, alstublieft. Ik zie geen knik van het overzet... Een duim zie ik, dat is ook heel mooi. Nou, dan neem ik hiermee aan dat het een hamerstuk is. Dank u voor uw inzet. Hamerstuk. Belasting en... Hoor ik iemand wat vragen, wat zeggen? Nee. retributieverordening 2021. Jaarlijks worden de belasting en de retributieverordening inhoudelijk en cijfermatig herzien. Met dit voorstel worden de belastingvoorstellen opgenomen in de begroting 2020, geëventueerd in de diverse belastingverordeningen. De programbegroting 2021-2025 is uitgegaan van indexering van 1,6%. Deze is toegepast op alle verordeningen. Afgelopen jaar zijn diverse verordeningen aangepast vanwege de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de coronacrisis. Naast de uitstel van betaling is de verordening reclamebelasting in 2020 ingetrokken en zijn de tarieven voor terrassen en uitstellingen in de verordening precariebelasting op nul gezet. Het is niet uitgesloten dat 2021 ook aanpassingen vanwege de coronacrisis zullen volgen. Er zijn wederom geen insprekers. Mag ik nu het woord geven aan de commissie? En ik ga toch gewoon het rijtje af... ...zoals ik hier voor me heb staan. Het openzet. Niets. Ook VVD. Wilt u nee schudden of iets? Wanneer... Voor de VVD zit het hamerstuk, voorzitter. Dank u wel. Dank u D66. Voorzitter, dank u wel. Voor d 60 ook een hamerstuk. En ontzettend blij dat voor uh, omhoog uh, ge gegooid wordt deze keer. Dank, u. dank u vriendelijk. CDA. Voor, CDA. voor het CDA ook een hamerstuk. Dank u wel. Dat is meneer Dank u vriendelijk. PVV. Meneer Van Tegelen. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, logische wijzigingen die we kunnen ondersteunen en een aantal daarvan zagen we natuurlijk ook al uh, aankomen. We hebben geen aanleiding kunnen vinden om hier uh, een bespreekstuk van te maken. Dank u wel. <laughs> Dat bedoelt u dus een hamerstuk. Dank u meneer Van Tegelen. Ja, GroenLinks, meneer Keuning. Voor ons is dit ook een hamerstuk. Dank u vriendelijk. PvdA, mevrouw... Ja, ja, mevrouw De Vries. Ja, ik heb twee mevrouwen ik. van BNH, dus ja, ja. Partij van de Arbeid, ook een hamerstuk. Dank u mevrouw De Vries. Geen bezet. Mevrouw Van der Veld. Nee. Nee. Mevrouw Van der Veld. Mm, nee, mevrouw Kuin neemt hem even. Oké, okay, mevrouw Kuin. Ja, <laughs> Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, um, uh, GBC wil wel graag akkoord gaan. We uh, hebben toch wel een vraag, hoe zit het met de parkeerbelasting? Hoe gaan we iets vaststellen wat nog, uh, waar nog beleid voor ontwikkeld wordt? Dat was even onze vraag. Oké, okay, dank u, vriendelijk. We spelen deze vraag door aan de wethouder. Dank u, vriendelijk voor deze eerste mijn. Ik geef nu het woord aan de wethouder, de heer Bluis. Meneer Bluis. Ja, de, de parkeerverordeningen, de tarieven die aangepast zijn, zijn de tarieven gebaseerd op het, uh, op het huidige beleid die zijn aangepast. Dus wat dan betreft uh, past dat helemaal in, in de lijn met het bestaande beleid waarop we de, de tariefverhoging hebben laten plaatsvinden. Dus nog niet op basis van nieuw beleid. Dus als er nieuw beleid komt is er ook een kans wel dat daar met tarieven wel of niet wat gaat. Maar dat hangt van het beleid. Dank u, Erik. Mevrouw u bent tevreden? Ja, dank u wel voor het antwoord. En dan is het voor ons ook een hamerstuk. Dank u, vriendelijk. Dan sta ik hiermee vast vastere de commissie het een hamerstuk laat worden. En dan sluit ik dit agendapunt af. Hamerstuk, dank u. Wijziging APV, verwege handhaving op overlast en veiligheid. In 2017 is de APV voor de laatste keer in de algemene zin herzien... De afgelopen periode is in kaart gebracht op welke wijze de huidige APV voldoende instrumenten biedt om te handhaven op een aantal zaken die spelen in onder meer de openbare ruimte. Deze aanpassingen en nieuwe bepalingen zijn gebaseerd op het patroon van klachten uit de samenleving zoals dus die worden gemeld bij de gemeente. Tevens zijn deze aanpassingen opgesteld naar aanleiding van de ervaringen van onze handhavers. Ze hebben op een aantal van die hier opgenomen zaken aangegeven over onvoldoende basis te beschikken om op te kunnen treden tegen hinderlijk en de overlastgevende situaties. Een verzoek van de portefeuillehouder is tevens een verbod op karbietschieten toegevoegd. U heeft hier een erratie van over ontvangen. En hebben wederom geen hier sprekers aangemeld. Mag ik het woord geven nu aan het GBZ? Ik begin de andere kant op. zet. Ja. ja, wat betreft uh, uh, het, het hele stuk, uh, heel veel. Mevrouw heel mevrouw. Wat, dank u wel. We moeten heel veel uh, extra handvatten hebben om te kunnen. We zijn het ook helemaal mee eens. Er is alleen uh, één punt waar we het niet mee eens zijn. En dat is uh, punt 2.57. Ze uh, ik zet even het brilletje maar op, dan kan ik het beter lezen. En dat betreft uh, loslopende honden. En dat wil het college, wil een besluit naar zich toe trekken, om naderhand in de APV te kunnen aanpassen. En GBZ is van mening dat het nog altijd een, een, een ding van uh, de raad is om de APV aan te passen. En niet mandateren naar het college. Dat is ons voorstel. Uh, verder hebben wij heel goed zitten lezen en toen kwamen we iets geks tegen. Bij uh, artikel 2.73a over het kabiet schieten. En um, daar staat op een gegeven moment een vuurverbod. En daar denken wij dat daar moet staan vuurwerkverbod. Maar het is natuurlijk een klein dingetje. Maar vuurverbod en vuurwerkverbod is toch wel een groot verschilletje. En uh, ja, uh, verder uh, wat carbidschieten betreft. Uh, ik kan me voorstellen dat de jonge luiden niet blij mee zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben er wel blij mee. Want ik gun namelijk uh, jonge lui, uh, hun tien vingers. En dat ze die nog kunnen zien ook. En uh, dat is met kabietschieten, kan dat wel eens fout aflopen. Dus dat verbod, dat moet er dan maar komen. En anders dan uh, wordt het strand natuurlijk uh, de uitgelezen plek daarvoor. En uh, ja, mensen die bij het strand wonen, die schrikken zich helemaal een hoedje als dat allemaal afgestoken wordt. Dus ik ben blij met het verbod. Althans, GBZ is blij met het verbod. En u ook. Dan wil ik het daar Echt. laten. Dank u wel de het De PvdA, mevrouw de Vries. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Um, het voorstel voor het uitbreiden van de, de APV, dat moet meer instrumenten geven voor de handhaving en daardoor ook de grip. Uh, het moet hinder, overlast, milieu en gezondheidsschade tegengaan. Ja, wij als Partij van de Arbeid ondersteunen dit doel ten harte. Um, we hebben vaker in de Raad gesproken over de APV. En het heeft uh, alleen zin om de APV uit te breiden, als daarbij ook de juiste handhaving plaatsvindt. Goede handhaving is voor de Partij van de Arbeid meer dan alleen alles op het bordje van de BOA's neer te leggen. Uh, voor ons gaat het om klantgerichtheid binnen de hele gemeente. Dus om ons interne piepsysteem. Iedereen die op straat loopt, die op pad is voor de gemeente, heeft een signaleringsfunctie. Het zijn de ogen en de horen van de gemeente. Alleen zo kan ook beleid aangepast worden. Uh, een voorbeeld hiervan is de mailoverlast. Niet voeren is één ding, maar bijvoorbeeld eierenleggen voorkomen... of maatregelen voor afval op straat heeft ook met het voorkomen van meeloverlast te maken. Dus niet alleen de handhaving, maar echt integraal aanpakken. Onze vraag is, hoe werkt dit in de praktijk? Is er een intern piepsysteem, een signaleringssysteem waar iedereen die voor de gemeente over straat gaat zaken meldt? En hoe wordt dit gecoördineerd en geïntegreerd uitgevoerd? Wij ontvangen hierop graag een toelichting van de portefeuillehouder. Verder is de inhoud van het voorstel positief. Goed dat verbod op kabietschieten meteen is opgenomen. Dit is momenteel urgent. En ook de mogelijkheid om paal en perk te stellen in de grote groepen loslopende honden in de duin. Als het uit de bocht vliegt met de uitlaatservice, kunt u er nu iets aan doen. Echt uitstekend. Um, dat geldt ook voor het opruimen van hondenpoep op het strand. Dat moet vanzelfsprekend zijn, maar dat is het nu niet. En met dit artikel kan dus de actie, tonen mijn poep poepzak op het strand, van start. Ook hier is de integraliteit belangrijk. Zijn overal zakjes verkrijgbaar en voldoende afvalemmers? Is de goede, goede communicatie bij de strandafgangen? Dit is voor ons echt voorwaardelijk. Wordt dit ook meegenomen? Uh, tot slot nog een vraag ter verduidelijking. Bij 4.93 gaat het over de ballonnen, over alle soorten ballonnen. Zoals uit de toelichting blijkt, met als doel voorkomen van milieuverontreiniging, dierenleed en brandgevaar. De van de Arbeid ondersteunt dit zeker, maar in het artikel zelf lezen wij de nadruk op wijs van vullen. In het rijtje verboden staat ook biologisch afbreekbare ballonnen, maar ik kan me voorstellen dat een kinderpartijtje met zelf opgeblazen biologisch afbreekbare ballonnen wel mogelijk moet zijn. Wat is nu precies de bedoeling van dit artikel en het reden van het verbod? Dank u wel voorzitter. Dank u vriendelijk. Ik kijk nu naar groenlinks. Ik denk meneer Keuning. Yes, helemaal goed. Dank u wel, voorzitter. Uh, in 2018 hebben wij een motie ingediend over het verbod op het uh, oplaten van ballonnen. En uh, we zijn blij dat dit verbod er nu uiteindelijk komt. Uh, ik ben ook wel inderdaad benieuwd naar de vraag die mijn vorige spreker uh, aangaf. Dank u wel. Dank u zeer. Ik kijk nu naar de heer Van Tichelen, PVV. Ik steek de vinger op. Gaat u gang, ja. weer zitten. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, effectief aanpakken van overlastgevers, dat stond in ons verkiezingsprogramma. Dus in deze gaat het college ons zeker niet op haar weg vinden. Uh, ten aanzien van de ballonnen zijn inderdaad biologisch afbreekbare ballonnen. Daar hebben we al een keer uh, eerder een melding van gemaakt. Het verbieden daarvan lijkt ons wat uh, minder zinvol. Kambietverbod. Kijk, kambietschieten is helemaal uh, geen traditie uh, in dit dorp. En het is natuurlijk logisch om uh, op in te spelen dat mensen dat als alternatief zien voor het uh, vuurwerk uh, gebeuren. Maar als je ergens geen ervaring mee hebt en je, en je bent bezig met explosieve gassen, dan gaat dat niet noodzakelijkerwijs goed. Dus dat vinden wij een, uh, een heel verstandig besluit. En uh, verder, dat vuurwerkverbod zelf, wij hopen dat de, de doel waarvoor het is ingesteld, dat het ook daadwerkelijk wordt bereikt. Want het, dat is nog maar even afwachten. Uh, wij zien hier wel verder gewoon een hamerstuk in. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Verteggelijk. Ik kijk naar het CDA en ik probeer te ontdekken wie, meneer Metters. Ja, meneer Metters, gaat u gaan. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, maar dat is wel jammer over dat schieten, overigens. Want uh, ik kan u vertellen dat ik heb het wel gedaan heb. En dat was, dat was tussen 1950 en 1960. Het nou, ja. geld om nu werk te kopen. Je moet ook niet uh, krijgen. Dus toen hebben we dat wel gedaan. Maar ik vind het niet jammer. Ik ondersteun zeker het verbod dat het nu niet meer doet. Maar dat even, moest ik nog even kwijt. Uh. Uh, dan uh, heb ik uh, twee opmerkingen. Uh, wij steunen uh, overigens uh, alle voorstellen die uh, gedaan zijn. Ze zijn nodig. Uh, wij steunen handhavers en die moeten kunnen optreden. Dus vandaar dat wij het zonder meer steunen. We hebben twee vragen. Eén vraag gaat over de weesfietsen. En het is ons opgevallen uh, de vorige week, in november dus, dat er stickers geplakt worden op uh, weesfietsen. En daarop staat dat ze voor 20 februari volgend jaar weg moeten. Een vraag aan de uh, burgemeester is wat ons, wat ons betreft, uh, ik dacht dat daar een afspraak voor een maand voor, uh, voor goed. en uh, gezien het belang en de rommel uh, die dat geeft, de hinder die dat geeft, zou het wat ons betreft ook een maand moeten zijn. Het tweede punt gaat over de honden, daar hebben wij in 2018 over gesproken, met uh, de toenmalige burgemeester bij de APV, uh, en we hebben daar ook vragen over uh, gesteld, omdat er ...op dat moment ook uh, ja, met busjes uh, meer dan 10, 12 honden uh, uitgelaten werden. En daar signalen binnenkwamen dat die overlast gaan Dat is dus even geleden, maar in die tussentijd uh, zien wij dat Bloemendaal maatregelen neemt. Dat heemsteden uh, maatregelen uh, neemt. En dat de druk op het gebied dus alleen maar groter wordt waar ze mogen loslopen. En de hoeveelheid uh, mensen die daar gebruik van maken, en dat mag, dat doen ze dan ook terecht alleen maar toeneemt. Uh, dat geeft overlast. Dat horen wij van mensen. En uh, incidenten uh, doen zich ook voor. Omdat het gebieden zijn waar ook gefietst wordt en gewandeld wordt. Dus wij steunen uh, de mogelijkheid voor het college om daar wat mee te gaan doen. De vraag die wij hebben is, en dat komt ook vanwege de artikel uit de Haans Dagblad, dat de provinciaal waterleiding, het waterbedrijf uh, heeft laten merken op dit moment bezig is om met belanghebbenden te praten en daar beleid over te gaan maken. De vraag aan de burgemeester is, uh, klopt dat? Doet u er ook aan mee? Dus de gemeente uh, Zandvoort. Uh, omdat wij uh, stukjes grond hebben in het duin. Uh, waar, uh, waar je ook met honden nog los kunt lopen. Dus mocht het zo zijn dat Waternet zegt. Dan we willen uh, dat niet meer. ja Dan wordt de druk op Zandvoort groter. En dat vindt het CDA ongewenst. Dus twee vragen. Uh, en verder steunen wij het en is het ons naar Hamers toe. Dank u wel, voorzitter. Vier op D66, de heer. Hermsen, dank u wel, voorzitter. Ja, ik houd er even op, want we hebben twee uh, D66. Gaat u gang. Ja, klopt, klopt we hebben zelfs nog eentje in achtervangers moet. Oh, uh, ja, ja, we zijn. Uh, met... ja, gaat u gang, meneer Hermsten. Dank u wel. Uh, ja, dat werd natuurlijk al een paar keer herhaald, GroenLinks, uh, met, een, met een motie op ballonnen, uh, in, in CDA, dat betekent tot, uh, een CDA met betrekking tot het aantal honden. Uh, en uh, de heer Berg uh, met betrekking tot het uh, niet voeren van meeuwen allerlei zaken die al eerder zijn genoemd uh, maar nu pas aan bod komen misschien heeft dat te maken met de huidige portefeuillehouder wie zal het zeggen het is fijn dat het, uh, dat het gebeurt het dus zijn ook zaken waar D66 voor is dus we steunen dat ook met harte uh, zeker als het gaat om die ballonnen ook om die lachgasballonnen als die niet meer opgelaten zouden worden zou het helemaal mooi zijn uh, maar de PVA stelde ook wel een terechte vraag van, hoe gaan we dit dan handhaven Handhaving is een, is, een, is een... Nou ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, het, dat ik het op dit moment een tekort vind aan handhaving. Die, die zijn nagenoeg niet aanwezig, althans ik zie ze in ieder geval niet. Er zijn zoveel zaken onderhand die gehandhaafd moeten worden... is de vraag eigenlijk aan de, aan de portefeuillehouder of die wel voldoende capaciteit heeft om dit allemaal uit te voeren. Daarnaast is de signalerische belangrijk en het piepsysteem. Maar het piepsysteem functioneert al jaren niet... Dus we zijn wel benieuwd hoe de portefeuillehouder daar ziet. Dat ziet. Daarnaast um, is participatie in het kader van de APV natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Uh, een van de, van de argumenten die altijd gebruikt werd... is dat er geen participatie had plaatsgevonden op de, de voorstellen die op dat moment geplaatst werden. En hier worden ze uh, verduidelijkt, uh, dan wel zonder participatie ingebracht. En ik, we zouden graag vanuit D66 willen weten hoe de portefeuille dat item dan ziet... Dank u wel. Dank u. VVD, aan wie wil het woord geven? Ja, dank u voorzitter. Meneer Hendrik, ga die uh, aan. Ik kan een heel deel van het verhaal van de heer Hermsen kan ik eigenlijk wel volgen. Want um, hij, hij probeert ook de discussie, en dat zou ik ook graag willen wat breder te trekken eigenlijk, dan de regels die hier staan. Want ik kan bij heel veel van deze regels best wel wat voorstellen. Dus de onderbouwing die uh, snijdt vaak wel hout. Er wordt een overlast gesignaleerd uh, en die moeten we oplossen. Maar hij verwees ook naar de vorige burgemeester die we hebben gehad. En die zei altijd bij het toevoegen van regels, die zag dat als een soort laatste stap. Hij zei: dat eerst, ga je in gesprek. ga je kijken of je op een andere manier de zaken kunt bereiken die je wilt. En als dat allemaal niet lukt, dan ga je regels toevoegen. En die regels die je gaat toevoegen, die moet je ook handhaven. En in dat kader had ik gehoopt dat, uh, dat we deze toegevoegde regels ook hadden kunnen zien in combinatie met een actieplan deregulering. Wat we al... Sinds het begin van deze raadsperiode, uh, ja, verwachten. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat we dan in samenhang zouden kunnen bezien. Nou, deze regels gaan we schrappen, deze regels gaan we toevoegen. En dat doet dit en dit met de handhavingscapaciteit. Maar dat zien we op dit moment niet. En het is natuurlijk. Het staat heel stoer om allerlei regels toe te voegen. om gesignaleerde problemen op te lossen. Maar we moeten die regels ook gaan handhaven. En als we dat niet doen, dan wordt het een wassen neus. En. In dat kader ben ik ook benieuwd, dus meer in algemene zin... aan uh, de portefeuillehouder de vraag... deze toegevoegde uh, regels... Um, hoe gaan we dat handhaven? Is er, uh, heeft u extra capaciteit nodig? Want ik, ik hoor al regelmatig het afgelopen jaar... dat we tekort hebben aan handhavingscapaciteit. herkennen we ook allemaal, denk ik. Um, maar gaat, uh, uh, uh, uh, uh, is dat ook een uh, onderwerp van overweging geweest... in deze uh, uh, wijziging van de APV? Uh, net als inderdaad... De, de, ik sluit me ook aan bij de vraag die de heer Hemsen stelde over de uh, participatie. We hebben een, een traditie in Zandvoort van een paar jaar al... dat ze over de APV-wijzigingen vrij uitgebreid participeren. Juist ook om alternatieven voor regelgeving uh, te bekijken. En ik zie hier in elk geval geen verslagen bij van dat soort participatiebijeenkomsten. Ja, dan een aantal concrete vragen voorzitter. En daarvoor hou, hou ik de nummering aan zoals de, het college die in het uh, raadstuk uh, aangeeft. Had u... Als eerste het verbod op hinderlijke beplanting. Um, daar zegt u eigenlijk nu kan uh, gehandhaafd worden op onveilige situaties. Um, en daarom moet dat iets breder, zodat je ook uh, breder kunt handhaven. Maar in het huidige artikel, in het tweede lid, zie ik ook al staan dat uh, uh, de uh, weg ook doelmatig gebruikt moet worden. Dus mijn vraag is eigenlijk of, de, uh, of niet al met het huidige artikel op dit soort stukken overhangend groen uh, gehandhaafd kan worden. En of er dus inderdaad, uh, situaties zijn geweest dat we hebben geprobeerd handhaven, maar dat niet uh, gelukt is. Uh, ja, voorzitter, is nog een aantal technische vragen, maar gehoord hebben in uw uh, oproep aan het begin van de vergadering, ga ik die uh, schriftelijk stellen. Um, ja, voorzitter, uw vijfde punt, dat gaat over de, ja, de losloopgebieden. Nou, ik krijg dezelfde vraag als mevrouw Van der Veld, namelijk welke regels wilt u gaan stellen en waarom nemen we die niet op in de APV? Een vergelijkbare vraag uh, ook over uw achtste punt. Dat is het, uh, de nadere regels over uh, vuurwerk. Welke nadere regels wilt u uh, stellen en kunnen we die niet beter direct opnemen in de AVV? Uh, dan over de, het negende punt: het ballonnenverbod. Eerder gaf de uh, toenmalige burgemeester, toen GroenLinks dit voorstelde, aan dat dat uh, wat hem betreft een vrij overbodige uh, toevoeging was omdat, zo zei hij, Zandvoort voert een ontmoedigingsbeleid op het gebied van uh, ballonnen oplaten tijdens evenementen. En hij gaf toen aan dat er eigenlijk nauwelijks sprake was van het oplaten van ballonnen. Ja, de vraag is eigenlijk, is dat veranderd? Dus zien we vrij veel evenementen met ballonnen daarin. Is er een noodzaak voor dit artikel? In de toelichting bij dit raadstuk zie ik staan, dat op basis van klachten van uh, inwoners en van handhavers, dit soort regels voor toegevoegd. Ik ben hier benieuwd naar iets meer onderbouwing. Dus hoe vaak is het de afgelopen paar jaar gebeurd dat er uh, ballonnen zijn opgelaten in Zandvoort voorzitter. Um, en dan over het laatste, het karbiet um, Ik denk dat ze daar allemaal wel iets bij voelen dat uh, we moeten voorkomen dat het waterbeddeffect op gaat treden. Dat Zandvoort een soort uh, vrijplaats wordt, uh, nu er in de hele omgeving geen karbiet uh, kan worden afgeschoten. Maar de vraag is eigenlijk of dat artikel niet te breed is uh, geformuleerd op dit moment. Want we zien geen enkele tijdsbeperking. Zou het niet logisch zijn? Om dat carbidschieten te uh, verbieden tijdens de oude nieuwperiode. Of dat, dat het na een tijdje, bijvoorbeeld na corona, weer... Uh, of dat, dat, hè, dat over een paar maanden dat artikel weer ophoudt te bestaan. En de vraag is ook of de definitie in het artikel niet te breed is. Want uh, er staat uh, met gebruikmaak van carbidgas een ander soort gas of vloeistof... een busdeksel, blikdeksel of een ander projectiel af te schieten. En voorzitter, als je dat artikel uh, si uh, letterlijk leest... En, het, en we hebben straks een overrijfige handhaver die uh, lik op stuk gaat handhaven. Dan mag je niet meer met de waterpistool uh, rondlopen. En dat lijkt me toch ook weer niet de bedoeling. Dus dat is, kunnen, dat is een, wel een erge techniek in nu. <laughs> Precies, voorzitter. Maar, Precies, maar dus de vraag is of het ook een is geformuleerd. En um, daar wou ik het eigenlijk wel laten voorzitter. Dank u wel. Dank u. Dan ga ik nu naar het OPZ. Aan wie mag ik het woord geven? Ja, mij uh, voorzitter. Meneer Berg, ga u gang. Dank u wel, voorzitter. Um, uh, ik wil meneer Herms uh, bedanken uh, voor het noemen van mijn naam, omdat hij het uh, herinnerde dat we april vorig jaar het al eerder hebben ingenoemd, het, het voerverbod voor dieren. Daar uh, was d 66 ook een, uh, uh, die steunden het voorstel alle, uh, en PVV ook. De andere partijen steunden het toen allemaal niet omdat ze het niet handhaafbaar vinden en nu zien ze het allemaal een jaar later uh, als een hamerstuk en daar hebben ze er geen probleem mee. Verrassend, maar ik ben er erg blij mee dat het, uh, het verbod alsnog uh, wordt aangenomen kennelijk. Um, maar ik heb wel twee vragen die portefeuille houden. Die heb ik vorig jaar gezegd, ze kon door het besluit was niet te nemen, want dan moesten ze alle dieren gaan benoemen. Ik uh, vraag me af, waarom is dat nu niet dan de dieren benoemd waar het om gaat? Of heeft ze, is ze toch op andere gedachten gekomen? En we hadden het toen ook dat in Haarlem, geldt dit nu ook, of gelde het al, dit voerverbod. En toen gaf de portefeuillehouder aan, het is een sluitstuk daar geweest van de communicatiecampagne. Um, indien het uh, uh, hier in Zandvoort niet effectief is, dan doen we het alsnog. Nou, dan wil ik vragen, wat is er in een jaar gebeurd? Want afgelopen zomer is er geen poster opgehangen. Dus we hebben de campagne niet eens doorgezet dit jaar. Maar is het puur omdat we harmonisatie van Harlem's beleid hebben... dat we het nu hier gaan invoeren? Of uh, wat is de beweegreden om het nu wel te steunen als college of in te brengen? Dat zou ik graag willen vernemen. Dank u wel. Duidelijk, dank u, vriendelijk. Ik probeer nu uh, de... Portefeuillehouder te bereiken en te vragen nou, of hij op... de antwoorden wil geven op de stukken die gesteld zijn. Meneer Molenburg, zijn er... bent u in beeld? Over naar meneer Molenburg. Ik hoop dat ik in beeld ben en dat u mij ook kan horen, voorzitter. Ik kan u horen en nu bent u in beeld. Welkom. Uh, en ik wil u zeer hartelijk danken voor, uh, voor uw inbreng, uh, u allen. Uh, ik uh, loop even wat algemene lijnen langs en zal dan een aantal vragen ingaan. En waar ik geen antwoord heb, zal ik u uh, nog schriftelijk van een toelichting voorzien... maar ik probeer zoveel mogelijk in ieder geval alles door te lopen. Uh, even uh, met betrekking tot uh, het feit dat we nu proberen een aanscherping te bewerkstelligen van een aantal regels. Dat heeft uh, enerzijds te maken met, wat ik u, u heb ook aangegeven, uh, het, het klachtenpatroon zoals wij dat zien... vanuit de samenleving, maar ook met name de inbreng van de handhavers met wie ik de afgelopen periode een groot aantal gesprekken heb gehad... en ook op basis van hun input en ook in, in de samenspraak met de afdeling... Uh, die uh, dit heeft voorbereid, ben gekomen tot, uh, tot deze set uh, van maatregelen. In een aantal gevallen betekent dat ook gewoon een verdere aanscherping. Ik geef even aan waar ik tegenaan ben gelopen... bijvoorbeeld dat er wel al uh, nadere regels gesteld waren over vuurwerk uh, bij... Uh, um, ...kleinere evenementjes zoals huwelijken huwelijke en bruiloften... ...maar dat dat geen grondslag in de APV had. Dus dat betreft in dit geval een reparatie van datgene wat er, uh, uh, wat er plaatsvindt. Um, uh, een ander punt uh, is, en daar kom ik straks nog wat nader op terug... ...is bijvoorbeeld die hondenuitlaatservices. Wat ook terecht is opgemerkt... Um, ...dat we daar wel te maken hebben met een bepaalde mate van een waterbedeffect, zodat dus je ziet, dat daar ook een noodzaak is om te kijken met elkaar... Van, ...kunnen we daar op dit moment... Um, uh, uh, uh, uh, handvatten bieden om daar op te kunnen handhaven. Belangrijk daarin is um, uh, de vraag die gesteld is van hoe zit dat nou met die participatie? Uh, ik heb ook kennis genomen van het feit dat daar uh, in het verleden nadrukkelijk altijd gezegd is als je de APV gaat wijzigen, doe dat in een, een breed participatietraject. Maar ik heb dat meer ook geïnterpreteerd um, dat dat op het moment dat de APV in zijn geheel tegen het licht gehouden wordt, zoals dat in 2017 gebeurd is, en zoals dat ongetwijfeld ook uh, op niet al te lange termijn weer een keer gaat gebeuren. Om dat echt breed weg te zetten. En ik ben het eens met uh, er gaan nu wat dingen gebeuren bij mij. Hoort u mij nog? Ja hoor. Oké, okay, uitstekend. Ja. Um, met uh, wat de heer Hendricks zegt: van ja, weet je, als je een regel uh, uh, instelt, zou je ook moeten kijken wat de regels zijn die, uh, die je weglaat. Uh, en ik kan ook toezeggen dat wij op dit moment de laatste hand aan het leggen zijn aan een, een nota uh, die u richting opkomt naar aanleiding van ook de afspraken die er gemaakt zijn over deregulering. Om juist ook op dit punt te kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn. Waar we het hier over hebben zijn een aantal concrete aanscherpingen op basis van inzichten die de afgelopen periode um, zijn opgedaan. Um, de vraag is van ja, is dat dan allemaal te handhaven? Nou, het zijn... Um, uh, met name zaken die ook ingegeven zijn door de handhavers zelf. Die zeggen van wij zouden toch wel op zeer op prijs stellen... op het moment dat er een aantal aanscherpingen zouden komen... die ons in ieder geval het handvat bieden uh, om te kunnen handhaven. En aan de andere kant ook sprake van het feit dat er... Uh, uh, ja, toch wel een, een klachtenpatroon is in de, in de samenleving... op basis van een aantal zaken. En dan kom ik ook even bijvoorbeeld naar de, naar de, naar de vraagstelling van... Uh, uh, van de heer Berg over de dierenoverlast. Nou, wij zien gewoon dat op dat punt er relatief veel klachten bij de gemeente binnenkomen. Uh, en ja, dan kun je het een sluitstuk maken van een communicatietraject. Je kan ook zeggen wij uh, anticiperen en noem dat dan uh, uh, uh, maar zeggen, participatie in brede zin. Dat we gewoon reageren op datgene wat er uit de samenleving uh, wordt, uh, wordt aangereikt. Ik ben het dan eens met mevrouw De Vries van de Partij van Arbeid, die zegt van ja, je zou dat in een breder, uh, breder verband moeten zien. En hoe zit dat met dat piepsysteem? Nou, even de gelaagdheid aanbrengend hebben wij een integraal veiligheids- en handhavingsplan dat figureert tot 2022. Daar hangt een actieprogramma onder wat elk jaar wordt vastgesteld. Dat wordt elk jaar aan uw raad voorgelegd. Dat is vorig jaar aan uw raad voorgelegd. En dat, uh, met, met, met de vraag, wilt u dit bespreken? Daar is van gezegd, nou, dat hoeft wat ons betreft niet. Ik zou echt met elkaar willen afspreken dat we dat... Uh, we stellen het in januari vast, dat we dat zo snel mogelijk wel met elkaar bespreken. Ook in aanwezigheid van de politie. Zodat ook de teamchef van de politie met u van gedachte kan wisselen... over hun visie op, uh, op deze zaken. Um, en wij monitoren ook eens per twee jaar... Uh, alle vraagstukken die spelen en de thema's die terugkomen in dat plan uh, integraal veiligheidsplan dus is leefbaarheid in de ruimte uh, jeugd en veiligheid maar uh, met name ook juist die samenhang tussen uh, de leefomgeving en uh, uh, uh, de openbare orde en veiligheidsvraagstukken die daarmee uh, samenhangen dus ik zou graag in ieder geval ook op basis van dat nieuwe plan ook met u dat gesprek aan willen gaan juist omdat in de bijlagen van dat plan keurig ook per onderdeel van, uh, van Zandvoort per wijk bepaald wordt hoe de prioriteiten uh, liggen. Uh, ik ga even mijn bril opzetten omdat er een aantal specifieke vragen uh, bij, voorbij gekomen zijn. Ik begin bij uh, mevrouw Van der Veld van de GBZ. Het gaat over de loslopende honden. Uh, en dat hangt ook samen met vragen die door anderen gesteld zijn. Uh, er is een uh, toenemende, sprake, toenemende sprake van... Uh, hondenuitlaatservices die gebruik maken van de openbare ruimte in Zandvoort. En dat uh, geldt zowel gebieden uh, waar PWN zeggenschap heeft als waar wij zeggenschap uh, over hebben. Uh, ik geef u even een paar cijfers. Er uh, uh, komen regelmatig busjes uh, onze kant op. Daar zitten piekmomenten in. En daar zit uh, op dit moment dat hondenuitlaatservices dat 44% daarvan met 8 tot 12 honden uh, tegelijkertijd uitlaten. Uh, en 17 komt zelfs met 13 tot 15 procent honden uh, uh, uh, uitlaten. Uh, 61 procent van de uh, hondenuitlaten services zelf... zegt uh, dat ze wel regelmatig in conflict komen... met andere gebruikers van de openbare ruimte. Dat betekent niet dat wij nu zeggen van... we gaan nu al hele nadere regels stellen. Maar wij zijn met PWN wel in gesprek... Uh, om met elkaar goed te kijken van... Wat is nu de situatie? Bij PWN leeft de grote wens om echt hier beperkingen aan te kunnen stellen. Ik ben het eens met diegenen die zeggen dat leidt tot een waterbedeffect, dus daar zullen wij ook op moeten acteren met elkaar. Dus dat gesprek met PWN vindt plaats. En um, wat wij in de APV willen opnemen, in ieder geval, is een handvat om dat op een goede manier met elkaar aan te kunnen vliegen. Nogmaals, we hebben niks tegen hondenuitlaatservices. maar in de mate waarin het nu uh, groeit en waarin het nu. Um, zich ontwikkeld, moeten we in ieder geval wel een handvat hebben... om dat met elkaar uh, uh, uh, op een goede manier aan te kunnen vliegen. Um, ik kom bij mevrouw De Vries die het had over het interne piepsysteem. Ik heb al aangegeven over die integraliteit dat we die uh, uh, uitermate relevant vinden. En, uh, het is niet zo dat wij een integraal piepsysteem hebben... dat iedereen in de openbare ruimte onmiddellijk meldt als daar iets gebeurt. Uiteraard hebben we met de gebiedsbeheerders en iedereen daar wel goed overleg over. Um, en ik ben het eens dat wat dat betreft dat ook een, um, nou, een, een, een slag kan krijgen. Uh, en ik vind wat wij hier nu met elkaar ook hebben voorliggen... juist uh, voortkomt uit een, nou ja, een indringend inzicht dat we hebben meegekregen vanuit de handhavers zelf. Wat zij uh, relevant achten. Um, dan kom ik bij het punt van de ballonnen. Uh, want ik hoor u zeggen dat u zegt wij kunnen in brede zin uh, uh, ondersteunen wat er staat maar hoe zit dat met die biologische ballonnen uh, mijn kennis over ballonnen is uh, niet uh, heel groot moet ik u eerlijk zeggen maar ik weet wel één ding dat afbreekbare ballonnen langzaam afbreken en juist uh, een van de redenen om tot deze maatregel over te gaan is ook dat het uh, voor uh, dieren een belangrijk punt kan zijn dat die uh, verstrikt kunnen raken in ballonnen dat die die dingen op kunnen eten dus dat dat ook een reden is om het te kunnen doen Dus of nou dat verbod uh, om je daar een onderscheid moet maken tussen biologisch afbreekbaar of niet is voor mij de grote vraag en ik zeg in de richting van de heer Hendries toe dat ik nog even zou kijken hoeveel uh, klachten er daadwerkelijk over ballonnen binnen zijn gekomen um, dan is door een aantal van u uh, uh, punten uh, gemaakt over uh, Ja, Even in de richting van de heer Hendricks. Het gaat niet zozeer om uh, de, de, de specifieke uh, definities over het carbidsgieten... Uh, zoals we die op dit moment uh, uh, uh, uh, hier met elkaar zouden kunnen bespreken. Het gaat om het feit dat er uh, een, vuurwerk, een landelijk vuurwerkverbod... en ik ben het met uh, mevrouw Van der Veld eens, dat heeft u scherp gelezen... dat moet nog even worden aangepast in de tekst... Um, maar dat het hier gaat om het feit dat wij willen voorkomen... dat als gevolg van het feit dat vuurwerk verboden is... dat dat carbidsgieten ineens een grote vlucht gaat nemen. Um, en natuurlijk is het niet de, uh, de bedoeling dat daar allerlei andere eventuele uh, uh, zaken... als u heeft het zelfs over het afschieten van een, van een waterpistool... mee in het geding zouden komen... Nee, het gaat nu om specifiek de situatie in dit jaar, waarbij we in de veiligheidsregio hebben afgesproken om één lijn te trekken en te zeggen wij volgen daarin een totaalverbod, ook op carbidsgieten. Nogmaals, je kan vinden wat je wil over een vuurwerkverbod, maar zeker voor Zandvoort geldt dat waar een uh, sprake is van een, uh, uh, ja, een, een relatief grote openbare ruimte met het strand, dat het voor de hand ligt om het op deze manier uh, aan te vliegen. Um, dan kom ik bij het CDA. Um, u heeft gelijk, de termijn voor wat betreft de fietsen is één maand. Um, daar is nu uh, een, een wat langere termijn gekozen, ook in verband met de feestdagen. Maar ik zal, zeg u toe dat ik daar nog even goed naar zal, uh, zal kijken. Uh, de, de termijn is inderdaad een, uh, een maand. U heeft ook nog gevraagd naar... PVN. En ik heb net aangegeven op welke wijze wij dat, uh, wij dat uh, aanvliegen. D66 heeft specifiek aandacht gevraagd voor de handhaving. En daar ben ik, dat ben ik met u eens. Um, niet voor niets heb ik, uh, ben ik bijzonder gelukkig met het feit dat uh, in de begroting nog wat extra capaciteit voor handhaving is uh, uh, gerealiseerd. Um, het gaat aan de ene kant om de kwantiteit van handhaving. Het gaat om... De keuzes die je maakt binnen de regels die er gesteld zijn. Maar het gaat met name ook om de vraag. Um, ja, kunnen wij uh, op elke hoek van de straat een boa zetten? Het antwoord is nee. Waar het mij veel meer om gaat. Is dat wij met wat we nu voorstellen. Een aantal regels uh, uh, met elkaar vaststellen. Die in ieder geval handhaven bieden. Or, uh, uh, of, uh, handvaten bieden om te handhaven. Waar uh, um, je geen regel hebt. Kun je hem niet handhaven waar je uh, een regel wel hebt, kun je ook de keuze maken... en vervolgens binnen je prioritering zeggen... daar gaan we wel of daar gaan we niet voor. Uh, nogmaals, uh, ik, ik ben nu één jaar en twee maanden burgemeester. Uh, ik, ik kijk nog af en toe in verwondering rond. Uh, zie ook de enorme dynamiek die er in het verschil is... in de seizoensperiode. Maar vind dit wel een punt van aandacht... Van, ja, hoe kunnen wij in ieder geval zorgen dat ook die vraag die er is vanuit die samenleving om handhaving. Hoe kunnen we die evenwichtig houden ten opzichte van wat realistisch en mogelijk is? Een bepaalde mate van overlast zullen we altijd moeten accepteren. En tegelijkertijd is het wel zo dat we ook gewoon onszelf wel de instrumenten moeten verschaffen om, als we dat willen, ook te kunnen handhaven. Het um, punt van de participatie is, uh, is uh, uh, genoemd. Ehm... Um, nou, ik heb in de richting van de VVD aangegeven dat wij op korte termijn met die nota over deregulering komen. Ik zal u nog niet verklappen, maar er staan een aantal aardige ideeën in. Uh, ook om de, de opbrengst uit de samenleving uh, op te halen. Um, even kijken. Kijk. Uh, Ik denk dat ik daar... Uh, ja, de, de OPZ heeft nog aangegeven over het benoemen van de dieren. Ik moet u eerlijk uh, zeggen dat ik zelf zag dat aan de overkant van mijn woning... mensen een vos uitgebreid aan het voeren waren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Um, dus ik denk dat de, de definitie zoals die hier staat... voorlopig voldoende is om het goed uh, te kunnen uh, uh, handhaven. Um, en ik kijk nog even in mijn heb of ik nog iets meekrijg. Um, nee, dat is in ieder geval mijn inbreng voor de eerste termijn, voorzitter. Dank u vriendelijk. Ik kijk nogmaals nu de commissie rond om te kijken of wellicht de antwoording van de heer Molenbrug naar tevredenheid is gegaan of niet. En wie mag ik de tweede maal het woord geven? Mevrouw Van der de Veld. Die zwaait met haar hand en ik geef haar het woord. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik, ik denk toch dat uh, de, de burgemeester en, en, en Gtz niet op één lijn zitten. Wat ik namelijk wil voorkomen is dat uh, het college dadelijk de regels zomaar kan aanpassen zonder daar uh, de raad in mee te nemen.